6 uur. Het nos journaal Mark Visser. Goedenavond. Politie zoekt niet verder naar vermisten van omgeslagen zeilboot. Een recordaantal mensen hield vandaag open huis en oorzaak storing alarm nummer 112. Nog onduidelijk. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaring elkaar af. Morgenochtend raakt het echter al snel bewolkt en later volgt er in de noordelijke helft van het land een beetje regen. Het wordt dan ongeveer 10 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig en wordt bovendien iets frisser. Grote zoekactie vanmiddag op het Hegermeer in Friesland. Er was een zeilboot omgeslagen en de Duitse opvarenden worden vermist. Een verslag van Menno Reemeijer. De wind waait stevig aan de oevers van het Hegermeer. Witte koppen op de golven, water slaat over de kant... Wouter de Vries van de politie Friesland een boot omgeslagen aan het begin van de middag. Wat is er gebeurd? Ja, dat is net wat u zegt, vanmiddag om half een hebben wij van een brandweerman... die aan een hege meer woont, hebben wij melding gehad dat er een boot was omgeslagen. Een, een, ja, een polyester valk zeilbootje. Het is een, is een, boot... grote, een behoorlijk grote zeilboot. Ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Maar het is in ieder geval groot genoeg om om, om te waaien. Deze meneer heeft met een verrekijker gezien dat er vier personen in het water lagen. Ook een paar die zich vasthielden bij de kiel. Ja, en toen heeft ze alle alarm geslagen en wij zijn toen een zoektocht met z'n allen begonnen. Ja, dat is inmiddels ruim vier uur geleden. Ja. wat is er allemaal ingezet? Nou, er zijn in ieder geval twee helikopters zijn ingezet. Een trauma-helikopter die, die, die gelijk door de meldkamer was ingezet. Die heeft ook direct al een zoekslag over het meer gemaakt. Daarnaast is er nog een politiehelikopter van Schiphol gekomen. Die heeft ook nog zoekslagen gemaakt. Er was een, een boot van de KNRM, die was in Hinderlopen bezig met oefeningen. Die is deze kant uitgevaren. Ook die heeft zoekslagen gemaakt. En voor de rest politieboten, brandweerboten. Nou, alles wat je, wat je kunt bedenken hebben, hebben gezocht naar deze mensen. Ja, wat, wat weet u van deze mensen? Nou, ja, we weten dat er vier mensen uh, in die boot hebben gezeten. Uh, we weten ook dat ze mogelijke zwemvesten om hebben gehad. Uh, ja, er zijn paar scenario's houden we rekening mee. Eén scenario is dat de mensen nog in het water liggen, of elders op een van de eilandjes zit. Maar de eilandjes hebben we ook afgezocht. Daar is niemand op te vinden. Nee. Optie zou kunnen zijn dat de mensen dus bij iemand in huis zitten, of dat ze de valken uh, recht hebben getrokken en door zijn gevaren. Ja. Nou, tot op heden zijn dat de vraagtekens die wij hebben. Maar het kan ook zijn dat ze uh, onderkoeld zijn geraakt. Dat zou best kunnen. Als je dus naar de temperatuur van het water kijkt, uh, dat is een uh, graad of zes. Uh, buitentemperatuur negen graden, harde wind. Ja. Daar kun je van alles bij bedenken natuurlijk. U heeft besloten om te stoppen met de zoekactie. Waarom? Omdat we alle opties hebben onderzocht op dit moment. We hebben alle mogelijkheden bekeken waar deze mensen zouden kunnen zijn. We hebben alles onderzocht. We hebben de, de, de, de kaders, de, de, de wallen, de eilandjes, alles, het water hebben onderzocht. We hebben niks kunnen vinden. Dus laten we hopen dat de mensen zich ergens in veiligheid hebben kunnen brengen. En dan ons, ons nog te bellen. Een verslag van Menno Rehmeijer. 55.000 huizenbezitters probeerden vandaag op de Open Huizendag hun huis te verkopen. In deze kopersmarkt geen gemakkelijke opgave. Roeland Kimman van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het vandaag gegaan? Nou, eh, eigenlijk wel optimistisch. We hadden ten opzichte van de vorige Open Huizendag iets meer bezoekers, ruim 100.000. Inderdaad, een derde van de huizen die te koop staan bij de NVM-makelaars, die deden mee... En uh, ja, die mensen proberen natuurlijk uh, de concurrentiestrijd uh, aan te gaan met uh, andere uh, huizenbezitters. Want er staat heel veel te koop en de koper ja, die heeft het uh, voor het kiezen. Ja, de koper heeft uh, op zijn minst in ieder geval overal een uh, warme appeltaart tot zijn beschikking. Maar doen mensen nog andere gekke dingen om die concurrentie aan te gaan? Ja, kijk, de warme appeltaart, dat is natuurlijk heerlijk, om de, ja, zodat de mensen zich thuis voelen. Maar nu in deze markt, hè, waar de koper het voor het kiezen heeft, gaat het erom dat je je concurrentiestrijd aangaat met andere huizenbezitters. Dus dat houdt in echt scherp prijzen van je huis. Supergoed onderhouden eruit zien. En uh, geen achterstallig onderhoud. En een koper moet er doorheen kunnen kijken. Want uh, ja, kon die voor de crisis zeg maar, gemiddeld uit acht huizen kiezen... dan kan die nu kiezen uit uh, bijna twintig huizen. Is zo'n Open Huizendag een, een laatste poging om je huis te verkopen? Uh, nee, uh, ik denk dat de mensen die meedoen aan de Open Huizendag... actiever met hun huis uh, bezig zijn. Hè, die willen ook echt uh, verkopen. Hè, we zeggen altijd... Uh, bij de NVM zet je, je huis te koop of wil je het ook verkopen? Nou, en als je verkopen wil, dan moet je aan het marktspel uh, meedoen. En uh, nou, die mensen zijn gewoon actiever. Hè? Uit onderzoek heeft ook gebleken dat uh, bij de vorige openhuizendag, die uh, zeg maar 50.000 uh, huizen uh, eraan meededen... er werd na een half jaar was daar 17% van verkocht. En uh, de huizen die niet meededen, die waren uh, zeg maar uh, 10% ongeveer van verkocht. Dus het is niet alleen dat je dagjes mensen trekt die gewoon een keertje bij iemand binnen willen kijken? Nee, dat, uh, dat zeker niet. Uh, het is laagdrempelig uh, voor een koper om zich goed te oriënteren. En dan kan hij echt goed zien uh, hoe dat huis er nou echt uh, uitziet. In plaats van een uh, foto's op uh, onze site Funda. Dank u wel, Roeland Kimman van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Graag gedaan. Klachten van patiënten worden door de inspectie voor de gezondheidszorg niet serieus genomen. Ook reageert de inspectie vaak traag. Dat concluderen de nationale ombudsman en het tv-programma TROS Radar. Bij gezamenlijk meldpunt zijn honderden klachten binnengekomen over het functioneren van de inspectie. De inspectie kwam onder meer onder vuur te liggen vanwege baby Jelmer. Het jongetje raakte bij een darmoperatie verstandelijk en lichamelijk gehandicapt. In december concludeerde de ombudsman dat het ziekenhuis... en de inspectie in de zaak op schokkende wijze hebben gefaald. Volgens de ombudsman worden zaken niet voortvarend aangepakt... waardoor ze uiteindelijk worden beëindigd... omdat er te veel tijd is verstreken. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen opheldering... over uitspraken van minister Leers over de Angolese asielzoeker Mauro. Volgens Trouw heeft Leers in Angola gezegd... dat Mauro heeft gelogen over zijn naam en geboortedatum... en dat wie de boel belazert niet kan blijven... Woordvoerder van Leers benadrukt dat de minister... alleen maar algemene opmerkingen heeft gemaakt over het asielbeleid... en dat daar geen conclusies uit kunnen worden getrokken voor de kwestie Mauro. PvdA vindt dat Leers persoonlijk snel een eind moet maken aan de onduidelijkheid. GroenLinks beschuldigt Leers ervan dat hij de PVV probeert te paaien... over de rug van Mauro. De regeringspartij CDA, ook de partij van Leers... benadrukt dat wel of niet jokken in de zaak Mauro geen rol mag spelen. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser... De oorzaak van de telefoonstoring bij het alarmnummer 112 is nog steeds onduidelijk. De landelijke centrale in Driebergen kon bellers vanaf kwart over zeven vanochtend niet naar regionale politiekorpsen doorverbinden, vertelt Marise Duchenne van KPN. Mobiele bellers zijn eigenlijk meteen doorgezet naar lokale netwerken, maar voor vaste nummers, mensen die vanaf een vaste telefoon 112 bellen, die hebben er langer over gedaan... Uh, om uh, 112 te bereiken en stap voor stap per regio is vanochtend zijn die problemen opgelost. Het laatste uh, moment was half elf. Vanaf toen was het helemaal weer goed. Ja, Dus niet de eerste keer. Ook dinsdagnacht waren er problemen met 112. Maar volgens KPN is dat een andere storing dan vandaag. Het gaat om twee verschillende verstoringen. Afgelopen week ging het om onderhoudswerkzaamheden aan de dienst 112 zelf... Vanochtend hadden we te maken met een storing op het algemene landelijke netwerk van KPN. En een van de getroffen klanten, om het zo maar te zeggen, was 112. Er zijn ook nog uh, 1600 andere klanten getroffen, maar 112 is natuurlijk heel erg belangrijk want uh, vanwege calamiteiten. Dus bijzonder vervelend. Ja, vervelend, want KPN kan nog steeds niet garanderen dat het alarmnummer nu storingsvrij is. Maar er kan altijd iets fout gaan, vanochtend is dat ook gebeurd... Heel erg vervelend. We kunnen nooit 100% uitsluiten. Er kan ook een storing op een netwerk komen doordat er ergens een hele grote kabel doorgezaagd wordt. Dus ja, die risico's hou je altijd. Maar wij doen er alles aan. Er zit ook speciale monitoring en controle op, op 112. Uh, maar ja, vanochtend was het het landelijke netwerk zelf uh, wat een uh, oplisping had. Een Nederlandse militair wordt verdacht van het stichten van brand op een marinebasis op Curaçao. De brand bij een toegangsdeur van de legerbasis, Panrera, die kon snel worden geblust, was snel rezen vermoedens dat het vuur was aangestoken. Ooggetuigen hadden gezien dat er iets brandbaars onder de deur werd geschoven. Na gesprekken met ooggetuigen en sporenonderzoek is de militair van 22 aangehouden en de Manachocé is een onderzoek begonnen. Verzekeraars en de ziekenhuizen onderhandelen ook na morgen verder over contracten voor de zorg. De deadline van 1 april, die vorig jaar met minister Schippers is afgesproken, wordt daarmee overschreden. Blijkt uit gesprekken van de NOS met de betrokken partijen. Elke verzekeraar moet met elk ziekenhuis afzonderlijk een contract sluiten over de hoeveelheid behandelingen voor 2012. En dat moest op 1 april rond zijn. Tot voor kort liepen de onderhandelingen niet lekker. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars verweten elkaar dat ze het onderste uit de kan wilden. Uitkomst is van belang voor patiënten... want die kunnen in de toekomst alleen terecht in ziekenhuis... waarmee zijn zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten. De militaire machthebbers in Mali komen snel met voorstellen... om de macht over te dragen. Dat zei een kolonel na gesprekken met vertegenwoordigers van ECOWAS. Deze organisatie van West-Afrikaanse landen... heeft het militaire bewind een ultimatum gesteld. Voor maandag moet de macht worden overgedragen, anders volgen er sancties. De militairen zijn in het noorden van het land in een hevige strijd verwikkeld met Tuareg-rebellen. Ze hebben om buitenlandse hulp gevraagd voor de strijd tegen de rebellen. Het is niet waarschijnlijk dat die er komt, omdat veel landen de staatsgreep van vorige week hebben veroordeeld. In het zuiden van Duitsland heeft een automobilist op de snelweg zonder te merken zijn kerven verloren. Pas na 180 kilometer ontdekte de man dat de kerven niet meer achter zijn auto hing. Hij reed op de snelweg bij Passau toen de kerven van de trekhaak schoot en een andere rijstrook oprolde. Een vrachtwagenchauffeur zag dat gebeuren, maar kon de kampeerwagen niet meer ontwijken. Hij bleef ongedeerd, maar de kerven is zwaar beschadigd. Sport. Wielrenster Marianne Vos staat morgen niet in de Ronde van Vlaanderen. De topfavoriete is ziek. Annemiek van Vleuten, die vorig jaar de Ronde van Vlaanderen won, die gaat wel van start. <treeks> Nederlandse tafeltennisters hebben op de wereldkampioenschappen in Dortmund met 3-1 gewonnen van Polen. Het Nederlandse team dat morgen strijdt om de vijfde plaats is daarmee op weg om het beste Europese land te worden. En daarmee wordt de kans op deelname aan de Spelen in Londen een stuk groter. Voetballer Gerald Sibon kreeg deze week te horen dat zijn contract in Friesland niet wordt verlengd. De spits van Veen heeft nu besloten dat dit seizoen niet dat dat zijn laatste is. Aanvallen van 37 kwam onder meer uit voor PSV, Ajax, Twente, Rode JC en het Nederlands Olympisch elftal. En de Canadees Patrick Chen is wereldkampioen kunstrijden geworden. Het is een tweede titel op rij. De Japanse Takahashi en Hanyu die werden tweede en derde. Verkeersinformatie. René Passet. Een groot deel van de dag zonder files door werkzaamheden. Op de A12 zijn ze dit weekend bezig richting Utrecht en daarom tussen Gouda en Reewijk stapvoets rijden. Op de A67 bij Venlo ook werkzaamheden. Vanuit Eindhoven staat bij Klappert Zuiderheiken 2 kilometer. Nog een keer het belangrijkste nieuws. Op het Hegermeer in Friesland is een zeilboot omgeslagen. De vier Duitse opvarenden worden vermist. De politie is gestopt met zoeken. Een recordaantal van 55.000 huizenbezitters hield vandaag open huis. Bij bijna een derde van de huizen kwam iemand kijken. Kwam niemand kijken, moet ik zeggen. Twee derde dus wel. En de oorzaak van de storing bij het alarmnummer 112 is nog steeds onduidelijk. Zeker 21 mensen hebben vanochtend te vergeefs het nummer gebeld.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 Niet bij iedereen dus, en ook dus niet bij alle jongeren. Maar bij jongeren bij wie het hart niet sneller gaat kloppen... in stresssituaties, krijgen vaker gedragsproblemen. Dat blijkt uit een proefschrift van Marian de Vries-Bouw... waarop zij deze week promoveerde aan de Vrije Universiteit. Daarover praten wij straks met haar. En ook met Katinka Reinders, die werkt met mannen... die telkens opnieuw crimineel gedrag vertonen. Ja, we hebben live muziek in de studio van Kapok en we gaan het hebben over persoonlijkheid. Want wie je bent ligt niet voor altijd vast. Je kunt blijven sleutelen aan je eigen persoonlijkheid, ook als je de dertig al lang bent gepasseerd. Jaap Denissen is deze maand aan de Universiteit van uh, Tilburg hoogleraar ontwikkelingspsychologie geworden. En ter gelegenheid daarvan hield hij een reden over de vorming van onze persoonlijkheid en hoe je die kunt veranderen. Ja, welke persoonlijkheid heb je nodig om zo jong al hoogleraar te worden? Want je bent er net, net uh, dertig gepasseerd, toch? Nou, al ruim hoor. Ik ben 34. Kom, oh. uh. masje is dat net. <laughs> maar het is jong voor, uh, voor een hoogleraar. Ja, ja. nou, dat uh, is wel een goede vraag op zich. Ik denk dat je daar veel uh, nauwkeurigheid voor nodig hebt. Dus hard werken en uh, ook veel openheid voor ervaringen. Dus openstaan voor nieuwe ideeën en gedachten. En um, uh, wat, wat is persoonlijkheid? Nou, persoonlijkheid is eigenlijk alles waarin we van elkaar verschillen op het gebied van gedrag, emoties, uh, et cetera. Uh, nou, in de psychologie wordt daar uh, onderscheid gemaakt tussen vijf grote factoren. Die noemen we de Big Five. Nou, ten eerste, extraversie, ten tweede, emotionele stabiliteit. Ten derde vriendelijkheid. Ten vierde, wat ik net noemde, nauwkeurigheid. En ten vijfde openheid van ervaringen. En, en bij iedereen uh, is dat net een beetje anders. En, en dat maakt iedereen uniek. Ja, inderdaad. Aha. Eigenlijk is iedereen uniek. Net als een vingerafdruk of een uh, patroon van de iris. Zo is ook de persoonlijkheid uniek. En word je daar dan mee geboren? Ja, het antwoord is nooit ja of nee. Het is een beetje allebei. Uh, dus er zijn genetische invloeden, ongeveer 50 En er zijn ook omgevingsinvloeden. Dus uh, je wordt er een beetje mee geboren en je kunt het nog een beetje veranderen. En hoe is dat voor de, de dames hier aan tafel? Wat, uh, wat is jouw persoonlijkheid? <laughs> Moeten we even het rijtje afgaan van de Big Five? Of, <laughs> nou, nou, is er iets wat, wat jouw persoonlijkheid omschrijft, een term? Ik denk wel een beetje precies, wat in het onderzoek ook wel weer heel goed van pas kwam. En ik ben vrij rustig. Ja. Horeren Marian de Vriesbouw. En Katinka, Die... wat, wat, wat is dat voor jou? Nou, direct, maar ook wel vriendelijk. Direct en vriendelijk, ja. Dat moet ook bij haar werk. Hè? <laughs> ja. Toch? En jij ja. Met mannen die criminele gedrag telkens uh, vertonen. Precies. Ja. ja, wat wil je zeggen? Nou, we vragen nu iedereen zelf. En dat, dat, dat, daar zit ook een beetje de kink in de kabel. Dat weet niet iedereen precies van zichzelf. En daar moeten we natuurlijk ook voor oppassen. Dat wordt wel meestal zo gemeten. Maar wat iemand dus over zichzelf denkt of zegt, misschien zelfs alleen maar, dat is niet noodzakelijk de ware kern. Aha. Dus, dus um, je, dat, je hebt misschien niet een, een, een goed beeld van jezelf? Juist. Of, of vertel je juist wat je, hoe je zou willen dat je persoonlijkheid was? Nou, er zijn twee uh, bronnen van onjuiste antwoorden. Dus uh, je weet het gewoon niet en je wilt het niet vertellen aan anderen. En uh, ja, bijvoorbeeld die criminele mannen, die vertellen misschien ook wel aan... Uh, aan uh, de begeleider of de behandelaar van... nou, ik ben hartstikke stabiel en ik ben hartstikke vriendelijk geworden... door mijn verblijf in deze instelling. Maar daar hoeft niet per se iets van te kloppen. Dus Marjan die noemt zichzelf Pietje Precies... maar misschien is het wel een slodderfot. <lacht> nee, dat is zij niet, want dat was ze niet gepromoveerd. <lacht> <lacht> ik maar, moet het voor haar opnemen. <lacht> Dank je. Maar ja, je had het over de Big Five. Ja. Um, uh, en je, ja, je wordt er niet helemaal... Uh, of tenminste, je wordt wel met, uh, met persoonlijkheid geboren... maar de, die is nog te kneden... Um, uh, hoe ontwikkelt zo'n persoonlijkheid zich dan? Nou, er, er zijn heel veel verschillen. Dat ten eerste, als je daar de lijntjes van trekt. Dus je kunt iemand uh, een aantal keren meten. Dan, dan zijn die lijntjes heel heterogeen. En dat noemen we in de persoonlijkheidspsychologie een spaghettiplot, Want je gooit een bak spaghetti op tafel en al die sliertjes liggen kriskras <laughs> door elkaar. Er is enorm veel verschillen. Als je naar de gemiddeldes kijkt, dan ja, ziet het er toch wel positief uit. Want de meeste mensen worden dus gemiddeld genomen emotioneel stabieler, nauwkeuriger en ook vriendelijker. Naarmate ze ouder worden? Ja. Dus. Want tot, tot hoe lang is zo'n persoonlijkheid kneedbaar dan? Ja, daar werd heel uh, lang anders over gedacht. Uh, er was een beetje zo'n uh, hypothese dat je met je dertigste ophoudt met veranderen. Dat zei ook William James, een beroemde een, uh, ja, historische Amerikaanse psycholoog. En hij vergeleek dat eigenlijk met gips. Dus ja. uh, gips uh, verhardt op een gegeven moment als je het laat drogen. En die hypothese heet dus ook de gipshypothese. En dan, en dan dat is het blijkt... klaar op een bepaald moment. Ja. ja, precies. Dan ben je uitontwikkeld. Ja. Maar eh, is daar helemaal niets voor te zeggen dan? Want hij zal het niet zomaar bedacht hebben... dat je op je dertigste min of meer klaar bent. Nou, daar is vrij weinig voor te zeggen. Oh. Uh, er is wel een soort genuanceerde versie... die zegt van nou, het, het hardpunt, hardingspunt ligt bij vijftig. Ja. En het is inderdaad wel zo dat de stabiliteit steeds toeneemt. Hè? Dus het wordt steeds stabieler. Jij noemt dat stabiliteit, maar is het niet een soort starheid dan? Of, uh... Je zou het ook starheid kunnen noemen, ja. ja. Maar, maar hoe kneedbaar blijf je dan naar je, naar je dertigste? Nou, die stabiliteit die neemt dus toe. En dan vraag je je dus af, wanneer is die stabiliteit zo hoog... dat je eigenlijk zegt, niks verandert meer. Ah. En dat punt blijkt nooit te worden bereikt. En waar ligt dat aan, hoe, uh, die veranderingen? Moet je dan extreme ervaringen uh, meemaken? Of is gewoon het, het doormaken van alle seizoenen elk jaar opnieuw... al een reden genoeg om een beetje te veranderen? Ja, uh, daar is nog weinig onderzoek naar gedaan. Maar wat, uh, het onderzoek dat ik ken uh, wijst erop dat de meeste mensen zich wel van extreme dingen uh, herstellen. Dus waar je eigenlijk eerder door verandert, dat zijn de continue cumulatieve ervaringen. Cumulatief is dat de dingen die, die je al vaker hebt gedaan en die zich opstapelen. Precies. Dus steeds weer, steeds weer, steeds weer. Vergelijk het een beetje met lichaamsverandering. Mm -hmm. Als je nou zegt, van, nou, ik wil graag gespierder worden... je ja. gaat één keer hard trainen in de sportschool... Eh, dan kun je misschien wel wat spierpijn ontwikkelen... maar dat verandert je niet eh, ja. duurzamer. Als je iedere week weer opnieuw gaat, dan wel. Maar zoals jij er nu over praat, lijkt het alsof een persoonlijkheid... gepolijst wordt eigenlijk. <lacht> Hè? Elke keer door de wind en water... Krijgt het zijn definitieve vorm? Dat is wel een beetje ja, waar het op, uh, op, uh, op uitraait. Ja. Herkennen jullie dat? Marjan en Katinka? Nou, wat wij wel merken met, maar dat is meer met de licht verstandelijk gehandicapte gedetineerden. dat we alsmaar moeten herhalen, herhalen, herhalen. Dan hoop je dat het langzaam erin slijt. Dus dat polijsten ja. en ja. dat kneden. Dat, dat... Maar dat heeft misschien te maken met de, het intelligentieniveau ook van uh, de mensen met wie jij werkt. Ja, maar we hebben wel gezien dat het intelligentieniveau niet al te hoog ligt. Ja, ja maar dan heb je misschien vaker die herhaling nodig ja. om die ervaring uit te laten kristalliseren in een bepaalde eigenschap. Ja. Hoe belangrijk is intelligentie voor je persoonlijkheid? Intelligentie hoort ook bij je persoonlijkheid en het is gewoon een volledig onafhankelijke dimensie. Het is een erg belangrijke eigenschap... omdat het bepaalt hoe ver je kunt komen qua opleiding en qua carrière. En het hangt ook een beetje samen met die vijfde factor openheid. Dus mm -hmm. mensen die intelligenter zijn... die kunnen ook wat meer nieuwigheid en creativiteit meestal verdragen. Ja. En is het ook een keuze om, uh, uh, om je persoonlijkheid te veranderen? Of, of gebeurt dat zonder dat je er erg in hebt? Nou ja, kijk, dat wordt mij dus ook vaak gevraagd. En ja, dat weten we niet helemaal... Uh, omdat, ja, wat is een keuze? De meeste mensen nemen die beslissing niet. Je hebt al anekdotes natuurlijk, dat mensen van de een op de andere dag hun leven veranderen. En die beslissing, die kan wel van de een op de andere dag zijn. Maar dat polijsten, dat langzame, cumulatieve proces, dat kost natuurlijk tijd. Ja. Maar kan je dan bedenken van, uh, uh, ik, ik zou wel wat avontuurlijker uh, willen zijn en... Uh... Uh, dus ik, ik gooi alles overboord en ik begin gewoon helemaal opnieuw ergens anders. B -b -b heb je dan je persoonlijkheid veranderd of hoe werkt dat? Nou ja, als dat dus een, een stabiel patroon van jou wordt... dan zou de wetenschap zeggen van ja, je persoonlijkheid is veranderd. Ja. Het is natuurlijk een filosofische vraag of dan wat eronder zit... Jou, jouw ware aard ook echt is veranderd. Maar als het dus tot een tweede natuur wordt, dan is het antwoord ja. Maar hoe, uh, hoe doe je dat dan? Hoe maak je, hoe maak je dat tot een tweede natuur? Nou, de, ja, dat, de, hier wordt het allemaal wat, uh, wat speculatiever. Dus ik heb daar wel een theorie over. Maar als jij nu zegt uh, avontuurlijkheid... dan moet je je dus afvragen van ja, wat is nou het wezen van die eigenschap? Nou, je kunt dus zeggen, nou, sommige mensen... iedereen zou avontuurlijk willen zijn... maar sommige mensen zijn een beetje bang voor het nieuwe... He, dus dan ja. heb je die, die, die nieuwe impulsen, die nieuwe omgeving. Dat maakt mensen bang. Zou je dus mensen kunnen leren om daarmee om te gaan. He, dus je zou ze kunnen leren om de aandacht te verleggen... Op, op wat minder gevaarlijke aspecten van de situatie. Je zou mensen kunnen leren om anders over die... Uh, nieuwigheid kunnen, uh, te kunnen uh, denken. Dus uh, dat niet meer als bedreigend te zien, maar als stimulerend. En als je dus dat soort patronen, die het wezen en de kern van zo'n persoonlijkheidstrek vormen kunt veranderen, dan zou je dus ook persoonlijkheid kunnen veranderen. En bestaat er een ideale persoonlijkheid? Dat is... Uh, ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Uh, er wordt ook wel gerept van een soort rijpingsprincipe. En dat betekent dus dat die persoonlijkheid verandert uh, door de jaren heen. En dat rijpingsprincipe betekent dat mensen worden nauwkeuriger, vriendelijker en emotioneel stabieler. Dat je in het begin al zei. Precies, en ja. dat noemen we goed. Omdat dat dus voor andere mensen fijn is als, uh, ja, als uh, de mensen om je heen zo zijn. Ja. Maar als je uh, aan je persoonlijkheid wil, wilt uh, werken, je, je wil je persoonlijkheid veranderen. Uh, je zei net al, dan, dan moet je eigenlijk zorgen dat iets een tweede natuur wordt. Ja. Maar hoe echt is je persoonlijkheid dan nog? Nou, dat is een uh, fantastische vraag. Ja. En, Dankjewel. Uh, <laughs> ja, want ja, dat zijn hele fundamentele dingen. Uh, dus het eerste aspect van mijn onderzoek is inderdaad de vraag... hoe kun je persoonlijkheid veranderen, kan persoonlijkheid veranderen. tweede aspect is zelfinzicht. Dus vandaar dat ik ook in het begin zei... Van, ja, je kunt wel iemand vragen wat hij of zij van zichzelf vindt... Uh, maar, maar dat hoeft niet per se te kloppen. En zelfinzicht betekent dus dat je leert wat je ware persoonlijkheid is... zodat je daar de passende omgeving bij kunt uitzoeken. Want bijvoorbeeld... Iemand kan wel van jou verlangen dat jij nauwkeuriger wordt, maar als je echt gewoon van nature een hele relaxe sloddervos bent, ja, dan moet je misschien ook wel een omgeving kunnen vinden die daarbij past, mm -hmm. en dan kom je ook tot je recht, dan bloei je daarin op. Ja. En al je heet. Ja, ja. Nou, precies. Ja. Nou ja, je kunt, weet ik het zanger worden van een ja. reggae band. Ik, een of andere cliché is dit nu. Ja, uh, yeah. ik het denken? Mag ik jou wat vragen? Ja. Uh, Kun jij een ervaring geven van jezelf? Je zegt, ja, daar ben ik toch in veranderd. Dat kan ik bij mezelf wel nagaan. Vroeger was ik meer zo en nu ben ik... Nou ja, vul maar in. Jeetje. Ja. ja maar Jan, ik ga die vraag ook aan jou stellen. Nou, ik dus kan denk vast nadenken. na. Ja, ja. <laughs> nou, ik, ik denk dat ik wel, naarmate de jaren verstrijken... Nee. Euh, ik wat minder snel uh, uh, primair reageer... Dus dat ik toch wel wat langer uh, de tijd neem okay. om iets op me in te wat laten Want je noemde werken. jezelf direct. Ja. En, en, en dat is niet handig om dat te zijn, dat je dat aanpast? Nou, nou ja, soms is het wel handig. Maar soms is het ook wel eens verstandiger om niet direct te reageren. Ja. Nou, als je zou zeggen, van nature ben ik wel direct. Ja. En dat niet directe, maar als je vroeg, is dat dan nog heel erg authentiek. Als je dan niet direct bent... is dat nog wel heel erg iets van jezelf. Ja. Voel je dat dan, dit is Katinka? Of denk je dan, ja, nu speel ik even de ik wijze of... mevrouw? <laughs> nee, dit is wel uh, Katinka. Alleen uh, misschien wel het bewijs dat de persoonlijkheid kneedbaar is. Ja. En Marjan? Ja, ik herken er wel iets van. Ook wel wat minder opvliegend geworden... Um, goed, goed, stel hebben we hier aan Dat <laughs> we helemaal Weet ben, u nu dan, uh, vijf nou, jaar geleden? Uh, oh, Als ja, kan... <laughs> was <Nee. laughs> de, de pand geslagen. Nee, dat is niet... Uh... En, en kan je ook vertellen welke ervaringen daar hebben bijgedragen? Of is dat... Wat uh, Jaap noemt het opeenstapelen van al die kleine dingen jaar in jaar uit. Ja, wat mij betreft is dat echt een opeenstapeling van heel veel hm. dingen. Ik, ik geloof er inderdaad niet zo in dat één of twee ervaringen volledig een persoonlijkheid kunnen veranderen. Het is echt een opeenstapeling van dingen. En Jaap, um, wat, wat kunnen we met deze wetenschap eigenlijk? Is dat puur voor onszelf dat we denken, nou we kunnen nu... Uh ons anders uh, gaan gedragen, of onze persoonlijkheid veranderen? Of, of is het ook iets um, uh, waar we... Nou ja, wat kan je ermee eigenlijk, ja. Nou, je kunt er een hele hoop mee. En als je gaat kijken wat mensen ook voor aan behoeftes hebben... dan merk je dus dat daar een enorme markt ligt. In Amerika, daar ken ik de cijfers... daar is de self-help-markt 10 miljard dollar waard per jaar. Dat zijn 30... zelfhulpboeken en ja. coaches. En, uh... Precies, coaches. 30.000 coaches in de VS. Zo. Dus mensen willen zichzelf veranderen. En dan kopen ze dus boekjes en dan luisteren ze naar coaches... allerlei goeroes, ja. wiens adviezen dus niet op wetenschappelijke basis zijn gestoeld. En als je dus het onderzoek naar persoonlijkheid serieus neemt... en dat ook financieel ondersteunt en, en, en daarnaar luistert... dan nou kun je dus betere tips krijgen hoe je dus kunt veranderen. Maar zijn we dan zo ontevreden over onszelf? Blijkbaar wel. Anders wordt er geen 10 miljard dollar ja, zelfhulp uitgegeven. Jij noemde Amerika. Dat is natuurlijk ook wel echt het land van de <laughs> maakbaarheid. Hè? Dat is de dream. Je kan van krantenjongen... Iets geweldigs worden. Dus dat zal ook wel in persoonlijkheden zo'n beetje werken. Dat je denkt, ik, ik kan ook best nog iemand anders worden. Het zou heel goed kunnen zijn dat daar uh, verschillen tussen landen bestaan. Ik ja. denk uh, desondanks wel dat er in Nederland ook een grote behoefte bestaat. Omdat de maatschappij ook steeds competitiever wordt. En mm -hmm. mensen toch dat beetje extra zoeken. Ja. Wat ze dan vaak, vaak wel ook in persoonlijkheid in in vinden. In hoeverre worden we dan niet allemaal een beetje uniformer? Yeah. Hè, zoals iedereen nu een prachtig gebitje heeft. Hè? Je ziet toch geen meisje meer met scheve tanden. <laughs> Zo worden we straks ook allemaal van die modelmensen. Ja, dat is weer een fantastische vraag. En uh, dat is ook weer dat andere aspect van mijn onderzoek. Dat is dus die zelfkennis. Hè? Dus dat heb je er ook aan. Ik kan mensen, en, en ik doe dat ook in studies... ook een beetje laten zien door hun gedrag... Uh, op bepaalde laboratoriumtestjes en zo... hoe ze echt zijn. Ja. En met die kennis over de individuele aard... dus buiten dat modelkarakter... kunnen mensen hun, hun omgeving gaan uitzoeken... en hun omgeving misschien nog gaan Wonen. Ja, wat zou je zelf da aan je persoonlijkheid willen veranderen? Ja, ik zou wel minder nauwkeurig worden. <laughs> want uh, ik werk nogal veel en ja, mijn vrouw vindt het ook niet altijd even leuk en uh, ja, dat zou ik wel graag willen veranderen. De mijne vindt het juist wel leuk. <laughs> nou, worden. Die misschien misschien zit te het ideaal tussen Ruim jullie je huis, nou eens een keer op. Ja. <laughs> Oké. Okay. Maar goed, we, uh, ik ben nog jong genoeg om daaraan te kunnen schaven. Ja, yes. me... de dertig wel gepasseerd, maar uh, <laughs> uh, dat kan dus blijkbaar. Ja, dit was, dit was je uh, uh, inaugurale reden, heet dat, hè? Mm -hmm. je, um, maar je gaat er verder onderzoek naar doen. Mm -hmm. Dus over een aantal jaren kom je hier weer en met uh, verdere inzichten ons wijsmaken. maken. Dat zou ik enorm leuk vinden. Goed, hartelijk dank. Blijf aan tafel. We hebben muziek aangekondigd. Er staan hier drie mannen aan wie we niets kunnen vragen. Ik weet niet of ze voorbij de dertig zijn. Maar ik hoop dat jullie meegeluisterd hebben. Er is nog ontzettend veel aan jullie te kneden. Maar jullie kunnen nu al geweldige muziek maken. Jullie heten Kapok en jullie gaan voor ons spelen Flatlands. Hoi, Kapok hoorde u uh, uh, met het nummer Flatlands van hun gelijknamige debuutalbum Flatlands. Op 4 mei uh, staan ze in het uh, muziekhuis in Utrecht. Maar kijk vooral voor meer informatie en optredens op KapokMusic.com. Dankjewel, jongens. Dit is tot 7 uur Pavlov. Ja, en in Pavlov praten we vandaag met uh, de ontwikkelingspsycholoog Jaap Denissen. Met Katinka Reinders, zij werkte in een penitentiaire inrichting... en met Marjan de Vries-Bouw, die deze week gepromoveerd is. Zij onderzocht bij jongeren tussen de 12 en 14 jaar de, hartslag, de hartslagvariabiliteit... dat is op Moeilijke zich al een woord. behoorlijk moeilijk woord... <laughs> en het stresshormoon cortisol. Vijf jaar lang keek ze of deze biologische kenmerken... een criminele carrière konden voorspellen. We hebben de jaren zestig... Of nee, 70 denk ik. Professor Buikhuizen verkeerde het. Nou ja, wij, dat deden een aantal mensen. Dat mocht niet. Hè. Je mocht niet biologisch kijken of je een aanleg had om crimineel te worden. Dat zou heel erg discriminerend en uh, wegzettend zijn. Hoe vaak heb jij aan hem gedacht tijdens dit onderzoek? Nou, wel regelmatig hoor. Want, uh, hij is natuurlijk in Nederland wel een van de grondleggers van biologisch onderzoek... Ja. Uh, in relatie tot gedragsproblematiek. En Wat je al zegt in de jaren zeventig was dat echt nog helemaal niet, uh, niet aan de orde om dat te kunnen doen. En gelukkig zijn we inmiddels zover dat het wel kan. Ja. Maar ik heb uiteraard nog vaak aan hem gedacht. Ja. Had dat te maken met dat we toen dachten: iedereen is in principe goed en het is de omstandigheid die iemand crimineel maakt? Nou, dat had er zeker wel mee te maken. Ja. Dat, vooral, dat het vooral in omgevingsfactoren inderdaad werd gezocht. Ja. En dat, uh, dat men bang was dat als ze naar biologische kenmerken zouden gaan kijken, dat, uh, ja, men was vooral bang ook voor stigmatisering. Ja. Goed, je hebt gekeken naar stress. Waarom keek je juist naar stress? Nou, we hebben gekeken naar stress omdat uh, er bepaalde theorieën zijn die ervan uitgaan dat uh, jongeren met gedragsproblematiek dat die uh, anders reageren op stress dan jongens zonder gedragsproblematiek. Mm -hmm. um, ja, dus. Dat was eigenlijk een uitgangspunt. En we denken ook dat die, deze lichamelijke kenmerken die wij gemeten hebben... die ja. dus met stress samenhangen... dat dat een soort objectieve maat is voor bepaalde emoties. Okay. Die ook weer met gedrag samenhangen. Daar gaan we zo even over verder. Maar Eze, hoe meet je dit? Deze biologische kenmerken? Ja. Nou, ja het gaat uh -huh. om hartslag, maar ja. Ja. Dan moet je uh, situaties creëren waarin die hartslag blijkbaar gaat variëren. Ja, dat klopt. We hebben daarvoor een standaard stresstaak gebruikt. En dat was in ons onderzoek was dat een spreekbeurt. Dus de jongens oh, ja. moesten onverwacht een spreekbeurt houden... Um, voor een uh, one-way screen, dus zo'n doorkijkspiegel. Ja? En er werd dan gesuggereerd dat er achter die spiegel een, uh, drie psychologen zaten... die de <lacht> spreekbeurt dan zouden beoordelen. Oh, dat, uh, en dat was helemaal niet zo... Dat werd gesuggereerd. Ja, ja, ja. En, en waar hebben jullie die jongens gevonden? Deze jongens die zijn, uh, toen ze 12 tot 14 jaar oud waren, hadden ze een, een wat wij noemen een mild delict gepleegd, bijvoorbeeld een winkeldiefstal. Ja. En daarvoor werden ze opgepakt door de politie en naar Bureau Halt gestuurd. Ja. Dus dat is een, uh, een plek waar ze dan een alternatieve strafafdoening krijgen. Ja. En bij Bureau Halt zijn deze jongens in het onderzoek terechtgekomen. Okay. En wat zagen jullie toen jullie die uh, stressmetingen deden? Toen we die spreekbeurt deden ja, bij deze ja. jongens. Nou, wat wij zagen is dat uh, de ene jongen de andere niet is. En dat uh, de hartslag bij de ene jongen veel sterker stijgt... Uh -huh. uh, dan bij de andere jongen. Ja. En? Want dat is nog maar... Ja, dan zie je dit, maar dan moet je verdoorgaan. doorgaan. Ja, natuurlijk. dat was het begin van het ja. onderzoek inderdaad. En we hebben dat vijf jaar later dus opnieuw gedaan. Ja. Opnieuw al die jongens zo'n spreekbeurt laten doen. En we hebben onder andere dus naar uh, hun criminele carrière gekeken... door in politie... Uh, gegevens te kijken. Ja. En, mm -hmm. en, en. Dus je wordt eigenlijk geboren met zo'n stressafwijkend uh, gedrag, zeg maar? <laughs> en dat weten we eigenlijk niet. Of je daarmee geboren wordt, dat is ook niet wat ik heb onderzocht. Want ik heb deze jongens, of we hebben deze jongens gedurende de adolescentie onderzocht. Oh, maar, maar of ze daar dus mee geboren worden, mm. nou, dat zou fantastisch zijn om dat te onderzoeken, maar dat weten we nog niet. Maar, maar, maar degene die, die geen verhoogde hartslag kregen. Misschien ga ik veel te ver, maar mag je daarvan zeggen... dat zijn in potentie criminelen? Die kunnen dat heel gemakkelijk worden. Nou, dat gaat misschien wel wat ver om dat ja, zo te ik, zeggen. Ik, ik, ik dekte mezelf al een beetje in. Maar. Nou, Wat dit betekent is dat we uh, nu weer ietsje meer weten... over gedragsproblematiek. Dat uh, is een, een groot maatschappelijk probleem. en Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar, naar factoren... die te maken hebben met gedragsproblemen. Zoals delinquentie of agressie. En uh, we weten al heel veel over omgevingsfactoren, maar we weten nog steeds niet genoeg om alle jongens die dit soort gedrag laten zien een goede behandeling te bieden. En daarom wordt er nog steeds meer onderzoek gedaan, onder andere naar dit soort biologische kenmerken. En wat wij dus hebben gedaan is een heel klein beetje extra mm -hmm. uitleg kunnen geven over... Het ontstaan en voortbestaan van gedragsproblematiek. Maar jullie keken ook naar het speeksel, toch? Van, van die jongeren, wat daar uh, voor stoffen in zaten, toch? Ja, het speeksel dat hebben we gebruikt om het stresshormoon cortisol uit te meten, oh, oh ja. inderdaad. Ja. Ja, ja. Dus dat is een makkelijke manier om. Uh, zonder dat het weer extra stress oproept ja. uh, zo'n hormoon te kunnen meten. Nou leven we in een tijd dat alles onder controle gebracht <laughs> moet worden. Hè? We willen overal veiligheid scheppen. Zou je dan uh, moeten zeggen, ja dan moet je jongeren die uh, alles een keer bij halt zijn geweest of uh, anderszins in aanraking zijn gekomen met justitie gaan meten op dit soort kenmerken zodat we weten, nou er is een grote kans dat ze dit gedrag in sterkere mate gaan vertonen. Nou, dat is het op dit moment echt nog te vroeg voor. Uh, kijk, wij hebben nu een vrij relatief kleine groep jongens... hebben we dit onderzocht. En voordat het zover is dat dit soort biologische kenmerken... ook in de praktijk gebruikt kunnen worden... Nou, er is eerst nog veel meer onderzoek voor nodig. In ja. grotere groepen, in andere groepen. Ja. Dus is, zover zijn we nog niet. En in hoeverre geldt dat ook voor de therapie? Nou, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ook, uh, er zijn wel aanwijzingen dat dit soort biologische kenmerken gebruikt kunnen, kunnen gaan worden ooit... Aha. om uh, de uitkomst van een therapie te kunnen voorspellen, bijvoorbeeld. Ja. Wat natuurlijk heel nuttig kan zijn om te weten... welke therapie het meest geschikt is voor welke persoon. Maar ook daar moet eerst nog veel meer onderzoek naar worden gedaan... om dat nog preciezer te kunnen voorspellen. Maar als je, uh, uh, als je uh, met het onderzoek... Hè, als dan blijkt dat uh, uh, in stressvolle situaties... dat hart juist veel sneller gaat kloppen of veel langzamer... Mm -hmm. dus dan ben je dan of heel erg koelbloedig um, uh, cool mm -hmm. of je hebt een kort lontje kan ik dat dan zo uh... ja dat is op zich een mm -hmm. beetje kort door de bocht maar daar komt het wel op neer dat sluit ook aan bij de theorieën die we daarover kennen dus als je hart minder snel stijgt of helemaal niet stijgt dat zal inderdaad samenhangen met koelbloedigheid cool maar dat is niet per se slecht dat is nee, soms juist heel gunstig ja dat klopt de, de, je kunt inderdaad situaties bedenken waarin je koelbloedigheid op een hele goede manier kan, uh, kan toepassen. Bepaalde beroepen bijvoorbeeld, daar is nou, het juist heel handig om. Als je, je politieagent bent zijn. en je moet uh, ja. in een moeilijke situatie ja. even tussen beiden komen. Ja. Of uh, manager in uh, een penitentiaire inrichting, <lacht> Katinka Reinders. Ben ja. jij koelbloedig? Denk het wel. <laughs> ja. Ja. Want um, uh, jij werkt uh, in een inrichting voor stelselmatige daders. En daar uh, zitten criminelen die al jaren steeds opnieuw de fout ingaan. Hè? Dat klopt. En dat, die, die kunnen sinds 2004 um, terecht in zo'n instelling. Ja. Wat zijn dat voor criminelen? Kun je daar een schets van geven? Nou, dat zijn... Uh, uh, wij werken in Vught overigens alleen met mannen. Maar er zijn ook criminele vrouwen die hiervoor uh, veroordeeld worden. Maar wij werken in vucht met mannen, autochtone mannen, hoofdzakelijk. Eh, tussen de 35 en 45. Verslaafd. Eh, veelal dakloos, of althans zwervend van opvang naar opvang. Eh, geen school eh, afgemaakt, eh, geen werkkarrière. Eh, veelal met veel schulden. Eh, ze hebben ook vaak wel een persoonlijkheidsstoornis, psychiatrie. Een groot aantal merken we nu, omdat we nu een aantal jaar ook ze allemaal laten onderzoeken door de trajectpsycholoog. Dat velen ook gewoon beperkte intellectuele capaciteiten hebben. Zijn het zware jongens? Nee. Nee, want ze zitten voor het jatten van een blikje bier of een poging tot een auto-inbraak. Alleen is hun strafdossier tientallen pagina's dik. En dus dit... ze hebben heel veel blikjes bier uh, gejat. Ja, elke dag wel een paar. Ja. Of oh. voor jezelf een zware ja. jongen. Ja. De, nou ja, maar goed, dat is dus. Uh, het zijn niet zware jongens wat, wat delicten betreft. En hoe zit, ziet hun dag eruit uh, in, in die penitentiaire inrichting? Wat doen ze de hele dag? Uh, nou, wat ze doen is gewoon, ze worden gewekt. Iedereen heeft een eigen uh, uh, kamercel. Bij de ISD-afdeling zitten uh, ze niet, zitten niet met z'n tweeën op één cel. ISD, dat is de afkorting voor? Ja, voor, voor Precies. Uh, uh, er is verplicht uh, dat ze gaan werken. Er is onderwijs. Uh, ze kunnen uh, gedragstherapieën volgen. Uh, ze kunnen ook buiten de muur werken. Ze kunnen ook buiten de muur behandeld worden. Er maar is recreatie. Alles wel... Je nee, buiten de muur, maar... Uh... Buiten de muur is ook buiten de inrichting. Dus ook uh... het terrein af. Ook het terrein af. Dat is het kenmerk van de maatregel. Het is geen detentie, maar het is maatregel. En dat houdt in dat men ook uh, vanaf dag één... bij wijze van spreken al met verlof kan. Maar het houdt ook in dat men uh, tien maanden misschien... binnen onze muren verblijft en de overige veertien buiten... of in een kliniek of in een traject met begeleid wonen. Maar ze zijn voor de duur van 24 maanden... Uh, uh, aan ons toevertrouwd. Twee maar, jaar. Ja. En, um, uh, maar dus het is, het is geen straf? Het is geen straf. Ze ervaren het als straf, maar het is ja? geen straf. Ja. Ja. Um, uh, want, nou ja, ze, ze worden daar behandeld? Wat, wat uh, ja, nou, um, Voorafgaand, voordat ze dus die maatregelen opgelegd krijgen... worden ze uh, onderzocht... Um, uh, door een psycholoog of een psychiater van het NIFP... En die kijkt of ze eigenlijk wel ISD-waardig zijn. Of er niet al te grote defecten zijn om deze mensen 24 maanden in een traject te laten plaatsnemen. En um, dan wordt er gekeken, de, de reclassering heeft ook vaak al een risicoanalyse gemaakt op de twaalf leefgebieden van... en dat is eigenlijk de conclusie van... als wij niet iets doen op dat leefgebied... dan is de kans Wat op terugval. Wat zijn leefgebieden? Nou, denk aan uh, huisvesting, denk aan uh, werk... denk aan verslaving, okay. denk aan financiële uh, positie. Wat moeten ze leren? Alles. Moeten ze echt onderaan beginnen? Ja. Maar geef eens een voorbeeld... Nou ja, er zijn erbij die, uh, het is niet meer zo ernstig, maar waarvan we vroeger wel zeiden: rechts hou je je vork en links hou je mens, of andersom. En je schoenen mag je gewoon aanhouden, die hoef je niet met veters vast te binden. Want dat zijn natuurlijk de prototype zwervers uh, die we hebben gehad. Die doelgroep is weliswaar al afgeroomd. We hebben nu wat andere doelgroepen in ons huis, veel meer met psychiatrie en de persoonlijkheidsstoornis... En uh, wat voorheen namelijk goed kon met twaalf mannen aan tafel eten... dat kan gewoon niet meer. Niet altijd. Want? Ja, ze hebben niet het geduld, niet het vermogen... om met elkaar gezamenlijk uh, de maaltijd te nuttigen. Maar willen ze, willen ze dat wel? Nee. En waar, maar heeft het dan wel zin om ze te leren? Ja, het ze heeft zeker zin om ze te leren. Maar je moet bedenken dat de, het doel van de maatregel... is ten eerste om onze maatschappij te beveiligen. Dat is het primaire doel van de maatregel. Secundair is gezegd... en graag willen we eigenlijk ook wel iets zien... dat ze behandeld worden of dat ze een vak leren... Of dat mm -hmm. ze, om die spiraal van dat criminele gedrag te doorbreken. Dat is, dat is uh, waar de maatregel is. De rechtelijke macht heeft wel een probleem gehad met het feit van... jeetje, 24 maanden voor een klein delict... zonder dat daar een behandeling of iets aan ten grondslag ligt... dat vinden wij niet zo'n goed idee. Dus wordt er ook getoetst van... nou, gebeurt er ook wat met die mensen? En? en is dat ja, ja, wij doen heel veel met die mensen. Maar het betekent wel dat je te maken hebt met een doelgroep... die al 10, 15, 20, som, soms al 25 jaar lang zorgmeiders zijn allerlei hulpverleningstrajecten binnen de verslavingszorg... of binnen de geestelijke gezondheid hebben doorlopen... en waar niemand vat op heeft gekregen. En een criminele carrière hebben opgebouwd waar je u tegen zegt. En wat is het resultaat van die 24 maanden in behandeling? Nou, heel recent heeft het WODC... Uh, het WODC, wat is dat? Het Wetenschappelijk Onderzoekinstituut van het Ministerie van Justitie. Zij meten en, uh, hoe wat alles wordt ingezet, of dat ook wel uh, zinvol is en effectief. Mm -hmm. Nou, en wat ze uh, heel kort door de bocht gezegd hebben gemeten... is van uh, 24 maanden opsluiten en behandeling, of deze zeer actieve veelplegers wat ze zijn... die korte vrijheidsstrafjes geven. En dat blijkt dat dan uh, de terugval binnen diegenen die behandeld zijn... en 24 maanden hebben gezeten, dat is 72 procent. Maar degene waar niks aan is gedaan en kortdurend straffen hebben uh, uitgezet... is terugval 88 procent. Dus er is wel een verschil. Nou ja, ja, het is verschil ja, ik, niet neem, zo groot eigenlijk, hè? Nou, voor ons is dat reuze. Ja? ja. ja op Denis is het ook de knikker? Ja, daar ben ik het absoluut mee eens. Het ja. is heel substantieel. Ja. Het is zo dat het dus met zeer want, actieve filmpeling Hoeveel mensen hebben we het in Nederland? Van die uh, stelselmatige daders, wat ik eigenlijk zo leuk ja. positief vind, klinken. Dat je iets stelselmatig <laughs> ja, doet. Ja, ja, ja, er <laughs> maar, zit enige regelmaat <laughs> ja, in. En... Maar, maar hoeveel zijn van? Nou ja, elke grote stad, als ik, ik, ik weet nog de cijfers dat Eindhoven alleen al honderden veelplegers heeft. Ja. Het is alleen zo van hoe gaan we ze eruit pikken. En van veelpleger word je een zeer actieve veelpleger. En dan krijg je gewoon zelfs een briefje van de politie of het openbaar ministerie waarop staat wij gaan u stalken. En bij elk delict wat u nu pleegt loopt u de kans dat u een ja. ISD maatregel opgelegd krijgt. En uh, ja, dat gaat over honderden. Potentiële uh, ISD'ers. En zijn het ook um, allemaal mensen met een kort lontje? Dus een, uh, een, een snelle hartslag uh, of juist heel koelbloedig? Cool Kun je daar, herken je dat? Nou, die korte lontjes die herken ik wel. Maar er zijn er ook wel een aantal die koelbloedig zijn. Ja. Ja, en er zijn er ook een aantal die. Um, nou ja, zo gedreven zijn om in het manipuleren personeel voor de gek te houden. Een levensstijl hebben ontwikkeld buiten. Dat vereist toch enige intelligentie? Dat zou je denken. Ja. Het is interessant voor jou, denk ik, Jaap Denis: om, om te kijken in hoeverre de, de, de gedragstraining die jij daar geeft, Katinka... leidt tot een andere persoonlijkheid, tot een schaver daaraan in ieder geval. Ja, ik denk dat je zelfs de conclusie kunt trekken dat door die vermindering van, uh, van, van, van delinquentie... dat er ook wel een persoonlijkheidsverandering is ingetreden. Anders zou die twee jaar programma die jullie hebben gedaan uh, ja, een, een, geen effect kunnen hebben. Nee, hey. maar ik, ik vraag me wel af, want wat, wat voor ons ook heel cruciaal is vaak, is de motivatie. Mm -hmm. En uh, ze zijn, uh, de meesten zijn gewoon niet gemotiveerd als ze binnenkomen. Ze hebben enorme weerstand, want voor hen is het 24 maanden vastzitten. Ja. En uh, het enige primair wat ze hebben is van hoe kom ik hieruit? Of hoe krijg ik verlof? Of hoe kan ik iemand een uur... Ja. Uh, maar in hoeverre waren ze dan tevreden met het leven dat ze leiden? Nee, uiteindelijk zijn ze ook niet tevreden met het leven wat ze leiden. Want ik geloof niet dat er een één is die kiest van... ik word een zeer actieve wilpleger. <laughs> dat geloof ik niet. <laughs> en, en ze hebben natuurlijk gewoon ongelooflijk veel problemen... op alle leefgebieden. Maar dat getuigt van een enorme onmacht om je leven vorm te geven. Ja, onmacht, maar ook onkunde. en ja. soms ook nou Ja, daar bedoel onwil... ik hetzelfde mee, geloof ik. Ja. Yep. Nee, precies. Het, het is een, een, een zware stoornis in de zelfcontrole. Hè? Uh, die basale dingen niet kunnen. Uh, ik wil me niet te veel in jouw vakgebied mengen, maar nee. daar klinkt het naar. Dat is ook zo, maar, maar ik bedenk ook wel eens, of bedenk, volgens mij is het ook zo... dat verslaving, want dat is echt een heel groot probleem bij deze doelgroep... in hoeverre werkt dat vervormd in, in je persoonlijkheidsontwikkeling? Want ja. we hebben uh, uh, mannen zitten die al vanaf hun tiende hmm. middelen gebruik hebben... Maar het lijkt me zo ongelooflijk demotiverend om met zulke types te werken die niet willen. Dat Weet je? is fantastisch, ja? echt waar. Waarom, ja. waarom is dat fantastisch? Nou, Leg dat eens uit. Nou, Omdat je dus een, een, een smeltkroes hebt van, van karakters, persoonlijkheden die je buiten op straat niet vindt. Maar het zit allemaal centraal bij ons binnen. En de ene heeft een heel kort lontje de andere is zo van het pad af. En de derde is zo gehaaid om te bedenken... van nou, die heeft een belcheck gekregen en die is voor mij direct. En ja. hoe ze dat regelen, <lacht> weet niemand. Maar hij ligt wel op zijn kamer dan. Ik begrijp wel dat het hele interessante uh, mensen zijn om te bestuderen. <lacht> dat, dat begrijpen we wel. Maar je, je wil zo graag, lijkt mij, als je in dat werk zit... ook resultaat zien. Nou vind je die 12% uh, die minder door de behandeling in, uh, in veel... De Daderij, hoe moet jij dat over gaat, Dat is natuurlijk ook al wel wat. Maar is dat genoeg om, om de energie erin te houden? Ja, want als je, als je bedenkt kijk, 24 maanden en ze komen binnen met enorme weerstand. En als je dan langzaam kunt toewerken dat mensen eerst met begeleidverlof gaan. Mm. En dan gaan er dus gewoon twee personeelsleden mee. Mm -hmm. En dan gaan we ook kijken van waar gaat die op verlof? Wat is zijn thuissituatie? Hoe ziet dat eruit? En heel vaak komen er dan mensen terug van: Nou, uh, daar moeten we toch ook iets aan doen. Want dat, dat gaat niet goed als hij daar alleen naartoe gaat. Ja. En als je dan aan het einde van de rit iemand wel, uh, en die voorbeelden zijn er echt, die bij wijze van spreken alweer een beetje huisje, boompje, beestje krijgen. Ja. En dan, met mensen vork eten. En met mensen vork eten, <laughs> precies. Dan, dan, nou, dan. En als het er maar een op jaarbasis stuk of 10, 12. Ja. Nou, dat kan ik me voorstellen, dat dat dan toch een overwinning is. Dat dat ja. gelukt is. Ja, want dat is dus ook iets wat twintig jaar hulpverlening niet gelukt is. Ja. Jan, eh, heb jij bij die test die jij deed met jongeren... zag je daar al van die mannen die, jij, die Katinka hier beschrijft... en je denkt, nou ja, dat zou heel gemakkelijk zo'n man kunnen worden... Nou, de, we hadden wel een paar jongens in het onderzoek inderdaad... die uh, wel al veelvuldig uh, opnieuw politiecontacten hadden gehad. Dus ja. die wel op de nominatie stonden om veelpleger te worden. Dat ja. wel. Um, maar het is niet zo dat dat groepje jongens... dat die allemaal koelbloedig waren. Of allemaal juist een kort lontje hadden. Wat jij in de praktijk ook ziet... Uh, dat het een heel gemengd gezelschap is. Dat, dat, um, ja, dat zag ik ook. Ja. Ja. Nou heeft... Uh... Staatssecretaris Steven heeft ervoor gepleit. Of is het een wetsvoorstel al? Niet dat ik weet. Oh, nou ja, maar in ieder geval uh, zo'n beetje levenslange controle, of niet? Nou, maar volgens mij is dat voor de, ja. zware, voor, de toch? voor de zware jongens. Niet, niet voor die jongens die jij hebt. Niet, niet voor mijn jongens. Nee. <laughs> maar toch uh, zagen we je van de week op het journaal. Ja. Hè? En hij reageerde nogal opgetogen over de resultaten die jullie behaalden. Ja. Dus, en terecht. Nee, maar wat betekent dit? Ga, wordt dit nu dat het uh, vaker in dit programma gestopt gaat worden? Dit soort probleemgevallen? Nou ja, uiteindelijk is, is de rechter die bepaalt of een maatregel wordt opgelegd. En uh, de staatssecretaris kan misschien wel zeggen... ik wil dat het vaker wordt opgelegd... maar uiteindelijk is een rechter die dat bepaalt... Ja. En, en de rechters hebben nog wel wat moeite met het proportionaliteitsbeginsel van de maatregel. Zo'n klein, zo klein delict. Oh, en dat zo het de even lange... evenredige ja. straf ja. moet worden. Ja. En die vinden dat het veel te belachelijk. Wat kost dat eigenlijk? Wat? Nou, die, die uh, behandeling van jullie, 24 maanden. Nou, onze kostprijs is niet zo hoog. Nee? Nee, nee. De dagprijs die wij krijgen is niet zo hoog. Nee. Wat is die dag? Ja, maar ze, moeten, dan? Ze, ze hebben onderdak, ze krijgen ja. eten daar. Ja. Er is beveiliging, neem ik aan. Scholing. Uh, nou, scholing is wel heel beperkt. Want uh, uh, we zetten eerst in op verslaving en gedrag. Is, mm. het, is het duurder? Is een dag um, uh, in de gevangenis duurder dan een, een dag um, uh, bij jullie? voor de staat? Een dag in de gevangenis, als je gewoon een standaard regime hebt... is een dag in de gevangenis ietsiepietie goedkoper. Maar niet zo heel veel. Hmm. En over welk bedrag hebben we het dan? Ongeveer 170 euro per dag. Oh. Verschil? Of is dat nee, de prijs? Nee, nee, nee, dat is de dagprijs. Het valt me reuze mee. Ja, je kijkt erbij als je denkt, daar ga ik op Maar, maar het, het is natuurlijk wel zo, dat wil ik wel heel graag benadrukken... dat um, uh, wij kijken, niet elke jongen heeft hetzelfde programma. Nee. Dat is afhankelijk van zijn problematiek. Mm -hmm. Het is persoonsgebonden en het is maatwerk. De reclassering draagt daarbij, de gemeente. En mm. met name op nazorg, daar wordt de winst gehaald... Want als de nazorg niet goed geborgd is... dan is die kans op terugval gewoon heel erg groot. Dus als en dan ze na is het twee voor niks jaar... geweest. Ja. Ja. Dus als ze na twee jaar bij jullie weggaan... dan krijgen ze ook nog een nazorg? Dan zit er ook nog een nazorgtraject vanuit de gemeente van Herkomst. Ja. En hoe vinden ze dat? Die jongens? Ja. Nou, als de... Je ziet als ze er steeds beter uitkomen... in zoverre als ze zien van, ik krijg meer vrijheden. En ja, inderdaad, ik kan een aantal dagdelen gaan werken. En ik heb gewerkt aan mijn ja. verslavingsprobleem... en ik merk, en voor deze mannen... het klinkt misschien een beetje raar... is niet meer gebruiken van harddrugs... maar alleen maar softdrugs... is voor hen al, ik ben niet meer verslaafd. Okay. Zij zien softdrugs niet als echt... Nee. een verslavingsprobleem. Gewoon een sigaretje. Ja, wij zien dat wel als een verslavingsprobleem... Ja. maar zij zelf zien dat niet meer. Dus nee. als wij bereiken dat ze inderdaad... geen harddrugs meer gebruiken... dan is dat een overwinning. Ze voelen zich ook beter... Ja. En hebben het gevoel van, nou, ik tel dus ook mee, en dat is wel heel erg essentieel. Eigenwaarde. Eigenwaarde. En in hoeverre krijgen jullie de omgeving mee? Want dat lijkt me zo van belang als iemand terugkeert. Hè? Nou ja, maar dat is ook wel een heel groot probleem, met name huisvesting na het einde van de maatregel. En voor deze mensen is er bijna geen huisvesting. En jaap, jij komt uit Tilburg. Uh, ja, ja, daar jij werkt ja, er nu. Mm -hmm. We hebben daar bijvoorbeeld het Skeve huizen. Project. Ja. huisjes. ASO woningen noemen we dat. Mm, yeah. Maar daar gaan dus een aantal van mijn ISD'ers aan het einde van de maatregelen naartoe, omdat ze verder nergens welkom zijn. Het is een geïsoleerd ja. wijkje dan? Of ja? Nou ja, het zijn een aantal containers bij elkaar en zij functioneren daar heel prima en bezorgen dus niet meer de overlast met wat uren dagbesteding, eventueel ambulante hulpverlening. Redden ze het redelijk? Belangrijkste is dat ze niet terugvallen in delictgedrag. Ja. Dat begrijp ik, ja. Nou, eh... Uh... Ik hoef wel niet zonder te klinken, want Katinka kijkt buitengewoon blijmoedig. Ja. En, en we uh... hebben alleen maar blij mensen aan de tafel, volgens mij. Ja. Er is hoop. Ja. Um, en uh, we gaan er een eind aan maken. En dat wil zeggen aan deze uitzending. Um, want het is bijna zeven uur. En uh, dat betekent dat uh, Pavlov moet stoppen. We danken onze gasten Katinka Reinders, Marian de Vriesbouw en Jaap Denes En de jongens van Kapok, natuurlijk de muzikanten. Luisteraar, als u wilt reageren, dan kunt u uw reacties mailen naar... NTR.nl of bekijk onze website w 24nl pavlov Straks na het nieuws van 7 uur langs de lijn en wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. En nog even een tip: als je wilt kijken waar het kwaad in ons vandaan komt, waarom zijn sommige van ons van nature goed of kwaad, kijk dan even morgen naar de NTR op Nederland 2 Prachtige documentaire daarover. Veel plezier daarmee. <laughs> Dag.